Nou, we staan hier op de hoek bij de Etna Straat en daar wezen wij we ook. Voorbehoud, er liggen nog wat uh, volnetjes. Hier wordt gewerkt door burgers met Pit. Ah, gaan we fietsen? <laughs> Ja! ja. ja het is speciaal voor ons die sloot rondom omgezet. <laughs> kunnen we wel Ja, om Ja, ons ja, ja. Heen hey, we zijn uh, live op Radio Pattapoe, dat had je misschien wel verwacht. Live? Ja. Joepie! Ik ben ja. alleen mijn sok vergeten, dus uh, waarschijnlijk is radio. het geluid een beetje lullig. We gaan op de radio. Ja, we gaan op de radio. Wacht, ik Patapu. zal eens even luisteren hoe het er eigenlijk. Bella! En toegaat! Nou, om die uh, dingen, oh er zit een cactus op, nou. Dikke cactus. Dus om die stoelpoot, ik zou alle drie tegelijk ah, om de stoelpoot denk ik. Hij kan niet verder. No. Niet uh. Nee, hij kan niet verder. Jij dat gaat alsjeblieft. Heel mooi. Doei, hoi, hoi. doei. Doei, doei. En er groeit sinds even opeens een cactus daar hè? Er groeit sinds hij even opeens een cactus op die boom. Cactus. doei. doei. doei ja. Nou. Het ja, goed. Doei. Zijn we er weer? Ja, dit is uh, weer serieuze shit. Op een op De verbinding was even weggevallen. Zeg maar, uh, Astrid, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja, dat krijg ik ook Deze? water straks. Maar hij moet eerst ook uh, een beetje mooi gemaakt worden met bloemen. Ja. En uh, ja, deze die worden natuurlijk dit worden mooie kardoembloemen. Kardonbloemen? Kardoem. Ja. Dat is iets anders dan cardamon, denk ik. Hmm. Um, <laughs> kijk, daar we een biologische boerderij nodig. Die ja. het, dat zijn mensen die ons Precies. dat allemaal kunnen uitleggen. Precies. Ja. Ja. Hey, maar nog even over het waterladen. Hij, hij is toch al in het water? Ja, hij moet in het midden. Oh, oké. Okay. Ja, straks, als, uh, als er genoeg boodschappen op liggen. Boodschappen? Okay. Ja. ja. Circulaire boodschappen. Ja, maar ja, ik heb de nou, mijne niet kunnen printen, ja. helaas. alles is dicht. Weet je of een treintje misschien een printer heeft? Heb je wel, ja. Ja, dan loop ik zo even naar het treintje. Dan kan ze even printen. Nou, ik ja, ga eens zo. even kijken bij de... Het is de... goed, want bij de, hoe heet het, he? ja. de tuinen, ja. voormalige tuinen is ja. ook wel het een en ander. Toekomstige tuinen, hè? <laughs> ja, toekomstig. <laughs> wel, ja. <laughs> Oké, okay, nou, uh, tot later, dan. dankjewel. Oh. Oké, okay, nou, we gaan... Uh, nu lopen naar de. Oh kijk eens. Jij hey, bent goed bezig. Solo, uh, uh, um. Ja, zeker. Bioland. Oh Bio, hau, <multic respe arithmetic> oh, okay, ik zag de I niet. Al die ja, we zijn live op rijden op Pattenpoel. Kom eens even kijken hoe het hier naartoe gaat. Oh goed! Ga je de, de, hele, de hele weg hieronder schilderen? Nou, ik heb verder ook een paar keer gedaan. Okay. Hier ga ik ook een paar keer denk ik misschien daar. hangt vanaf hoeveel zon kan ik aandragen, voor de, voor de, ja. de, de, de kan dragen. Of in de schuim gaan zitten. Oh, <laughs> ja, ja, heb ik al ja, gedaan uh, hoor. Het is, uh, het is een brandende temperatuur hier inderdaad. Uh, nou, bouwen niet op bioland. Dus dat komt. Uh, 1000 keer hier op, uh, op het fietspad te staan, manier die lekker met Oké, nou, heel succes! Oh, okay. oh, nee! Straks even mee? Verdammend. Ja, dat gaan we ja, doen. Ga je ja, er liggen we hier een uh, paar posters. Hele mooie posters, so support your locals. Lutke meer. Daar hebben we Kees. Nou, eens even kijken of Kees wil praten. Hey, Kees. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ik ben al live bij Ik kom zo terug. <lacht> Oké. Okay. Nou, dat was Kees. Die heeft er geen zin in. Dus we gaan even verder lopen. We even kijken wat daar gebeurt. Nou, we zijn er weer uit. Godverdomme, wat is er nou toch aan de hand? Hoi. Hoi. Oh, heb jij je schaduwen gezien in de buurt hier? Ja, <laughs> daar. <Okay. laughs> ja, hier ook een beetje. Ah. nou, we zijn er weer uit. Oh, we gaan het weer even proberen. Dus is toch aan de hand, nou, dit is nog steeds serieuze shit op een radio Pattenpoel. We vallen steeds uit. Ik weet ook niet waarom dat is. Nu zijn we er nog steeds in. We zijn op weg van de, de voormalige en toekomstige tuinen van de Lutkemeer. We gaan even kijken wat er allemaal hangt. Fietsen. Hallo, uh, had u net iets opgehangen? Dat u. Had u net iets opgehangen daar, of dit? Nee, ik heb niks opgehangen. Oh, oké. Okay. u kent het verhaal toch? Ik zag het meer doe Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Nou, die uh, komt er ook net achter dat er iets aan de hand is. Dat wisten wij natuurlijk al lang. Dus we gaan nu even kijken, ja, ik zie iemand die uh, iets opgehangen heeft denk ik. Ja, dus dan loopt een mevrouw met een rode hoed. Die heeft vast iets opgehangen. Dus daar gaan we het, het verzoek is om hier op een het is lastig weer, om uh, iets op het hek te komen hangen. ...duidelijk te maken dat wij nog steeds voor het behoud van de meer zijn. Dag mevrouw. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoe. Ik heb jou wel eens in de tram ontmoeten, ook hier vandaan. Oh, kijk ja. aan. Uh, heeft u net iets opgehangen? We hebben twee dingen opgehangen. Oké. Okay. Nou, het hangt al lekker vol. Hè? Uh, dus, uh, ja, wat heeft u opgehangen? komt er nog veel meer uh, iets. Ik heb op het spandoek van... Akke heet ze erbij geschreven. Weer een kans om, uh, om uh, het groen in de Lutkemeerpolder ja. te behouden. Ja, om de klimaatcrisis te bestrijden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ik ja. nog steeds uh, dat de gemeentes komen. Enorme plannen. Groenplan 2050. Radio Paddepoep. Patapoe! Ja, we, we, Patipoep, nou ja. Patipoe. Er is ook iemand die heet uh, Poep hoor, die uh, radio doet. Maar, oh. uh, <laughs> nee, we zijn patapoe. Uh, hoe schrijf je die poe? P-O-E. En pata met één T of twee T's? Eén T. Oh, okay. Van pataphysisch. Wat? Van pataphysisch. Oh, natuurlijk. <laughs> Juist. Kent u dat niet, de patafysica? Nee, ja, ja, ja. vertel me. Wees maar blij dat je het niet kent. Ja? Dat is vreselijk. Ja, die heeft daar iets mee te maken en het is echt een puinhoop. Ah. Nee, het valt wel mee. Maar, uh... Is het warm, zo'n baard? Uh, nee, het, uh, het is sowieso warm natuurlijk. Dat is waar, maar het waait ook lekker. Ja, precies. Lekker windje erbij. Nou joh, het zou wel heel fijn zijn als het, als het toch nog gedraaid ja. wordt als, als ze, al die nou ja, als ze tot één tot, tot keer komen als ze eigenlijk begrijpen dat dit. Uh, ze roepen dan wel dat ze de afspraken met de investeerder zullen nakomen. Dat zijn ze zelf. Ja, flauwkeul. Echt flauwkoul. Nou, nu gaan we even verder kijken. Het goed dat jij op je blote voeten loopt. Nou, dat is wel warm. Op is het oh, asfalt. Ja. Dan moet je moet eigenlijk in beweging blijven. Ja. Nou, heel veel succes! Ga jij uh, maar voorlezen de handen de handen voor Radio Pantro. Ja. Oké, okay, nou tot kijk mevrouw hier misschien. Ja. Binnenkort ja. nog meer. Oh kijk, daar komt uh, de dat Herman Dat. De Herman Dat komt eraan. Zou die nou weer komen doen? Over het fietspad? Komen ook even kijken denk ik ofzo. Ben heel Ja. Ja nou ik ben benieuwd wat die nou komen doen. Dus nu ze wel... ...toegaten. Ik gewoon door. Wat niet zijn. Live op Patapoo. Wat zeg je? We zijn live op Patapoo. Oh, die ken ik niet. Oké. Okay. Het <laughs> ja, is een uh, goede, goede zender hoor. Oké. Okay. Uh, maar uh, wat doen jullie hier? kijk even wat hier uh, allemaal van goede spandoeken staan. Ah, mooi, hè? Ja. ja. We hebben er zelf een paar opgehangen. Ook, ah, kijk eens, goed zo. Ja. En, ja. Uh, Welke ja, hebben jullie opgehangen? Het is klein maar fijn. Die. Uh, handen van Amsterdamse akkerbouwgrond. Die is van mij. Ja, ik heb mijn bril niet op. Ik kan hem handen niet lezen. Van handen Amsterdamse akkerbouwgrond. De laatste zelfs. De laatste, is, ja. Uh, ja. En ik heb een heel ingewikkeld klein tekstje geschreven. Maar het komt erop neer dat als je hier gaat bouwen dat je gek bent. Ja. In tijden van crisis hè, krijg je geen kopers. Crisis en klimaatcrisis. Ja. Maar oh. ook vooral in die economische crisis, dan ja. gaan mensen niet echt kopen en dan, en dan wel dat land vernielen, ja. Ja, dat vind uh... ik een ecologische misdaad tegen de Amsterdammer. Ja, dat is ecocide, dat is, nog ecocide. Niet, ja, okay. dat is nog net niet strafbaar, maar daar zijn ze wel mee bezig om het strafbaar te stellen. Oh, dat is maar... Ik hoop dat dat nog op tijd komt. Ik en als je, dat je dat ook zegt dat er hier uh, niet al te ver hier vandaan hier omheen, er zijn drie leegstaten, ja. Uh, dus wat ze hier willen gaan maken, ja. dat is ja. niet nodig, maar ja. in, dus ze denken daar nou denk ik uiteindelijk geld mee te maken ja. ofzo. Terwijl... Nou wat er speelt is dat, ze, dat die, die bedrijven kunnen hier iets kopen, ja. een stukje land. Ja, en de meeste andere bedrijventerreinen kun je alleen maar nemen. Uh, oh. En dat vinden ze niet interessant, want die willen liever hun geld. Uh, Kijk, mooi, uh, zo uh, hoor je uh, elke dag weer wat nieuws. Dat vast, wordt alleen maar meer waard. Nou, vastgoed hè? gaat ja. het om. Dat, ja. Uh, ja. En daar ja. krijgt de gemeente, neem ik aan, veel geld voor. Ja! ja. Miljoenen, ja, miljoenen business. Ja. Ja, eh, nou, het punt is natuurlijk dat die SADC. die, die, die de Dat is gewoon vergeten. gegeten ja. Maar nu, nu is er een particuliere partij weggevallen, hè? Van BV. CQ, oh, sorry. Oh, is weggevallen. Ja. Zijn die failliet gegaan? Nee, daar wilde de gemeente ook mee. Dus dat is toch wel een Ja. Dus dat is dan weer jammer. Ongelooflijk ja, hoe mensen daar, daar tegen kunnen zijn om ja. het uh, te behouden. Het komt heel lang voordat het door die dikke ja. koppen van ze heen ja. Gaat. Ja. Maar goed. Nou, mooi dat jullie wat opgehangen hebben. Ik, uh, ja. ik kon niet printen vandaag. Ah. Ik zit iets, uh, iets leuks gemaakt. Uh, ja, dat is jammer. Even kijken of treintjes straks zo. Oké, dan zie ik je nog. Dag. Oké, verder nog verder. Een serieuze shit. Serieuze shit? Ja. En die kan ik niet luisteren. Ja. ja. Uh. Nou, we lopen echt denk ik. Geen tegels, maar egels. Dat is het eerste wat ik kan lezen. Bouw iemand bioland. Red het Of je toont het rust is behoud Lutkemeer. Uh, geen tegels maar egels. Er uh, is, uh, oh, is een fotoreportage van de gewelddaden. Uh, nou Een hele grote natuurlijk met behoud Nog een behoud Lutkemeer. En nog een verhaal. De Lutkemeer moet blijven. Weg De Lutkemeer blijven weg met die bedrijven. De potenbroek is een boerderij, daar hoeven geen bedrijven bij. De Lutkemeer moet blijven weg met die bedrijven. Dat lijkt wel een liedje. De Lutkemeer meer respect voor de Handen af van Amsterdamse akkerbouwgrond. Weer een kans om de Lutkemeer polder groen te laten. Evelien. En nog een oproep om de petitie schep in zijn hand. Goed, onder het plant. Hallo! We daar Er wordt een mooie kartonnen print neergezet. En daar is nog een spandoek. Ja, excuses voor de wind. De sok is vergeten. hier op het hek van de voormalige en toekomstige tuinen van Lutkemeer. En er wordt hier druk uh, spandoeken opgehangen. Kijk, nou kunnen we hem lezen. Wat... Ja. wat heb je aan geld als je geen eten hebt. Ja, dat is mooi. Met een, ik zou zien, een rode biet. Misschien moeten we toch maar een nieuwe symbol maken van Pieter. Daar zo'n nog een puntje aan zijn. Nou, en dan is er nog een bord. Dat is heel spannend wat daarop staat. Groenlef, groen links, toon groenlef, ja, hartstikke goed. We gaan nog wat meer touwtjes. you <laughs> Samen met Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, Verenigd in de SADC een commerciële vastgoedspeeltje deze openbare lichamen die dit terrein mag ontwikkelen. Het land verkopen in de hoogste bieden nooit hey. meer terugkomt hallo oh, je bent nog niet nou nee hoor ik zat gewoon de tijd vol te praten dus uh, hoi ja, ben voor de radio bezig ja we zijn live Zo. op de radio te gek. heb Hei, jij net mevrouw. ook iets opgehangen nee of nog niet nog niet oké okay. ik wou maar even gedacht zeggen ja kijk brood, brood, brood. Ja, <laughs> Ja, ja, er wordt vriendelijk opgehangen. Ja. Dus, uh, Super. Ja. ja. Het is zo'n ongelooflijk geval. Ik zat net op de Zo ja absurd. Ja, het is ja. Is zo groot, ja oh dat is het is zo ja een dat is ja ja want ik probeer oh, ja net het weer uit te leggen. Maar... Veel, uh, groen, uh, ja credit aan, uh, dus, uh, <laughs> ja ja ja ja ja aan ja ja ja Ik ja ja ja ja ja ja ja het is één grote ja uh, Ik had het in de website van, uh, okay. oh, ja ja ja alles klinkt als oh, groen, groen, groen, maar nee, oh, ondertussen... ik denk ja. ah, ja, dat het super succesveraard is. Nou, ik moet hier even iets repareren hier, uitgevallen. Nou, ik ga even terug naar de... nee, dit dus kan niet meer in plaats. Dat kan blijven, ja. Even terug. Wat ga je doen? Ik ga troffen, als Astrid zeg dat er touw in de auto al ligt. Hier ligt nog wat touw, Asja. Dat is fucking touw, man. Uh, ja. Ik ga ik heb het al niet meer zo snel. Ja. Maar dit uh, is live. Ja, daar dus zijn we weer. Snel door. <laughs> ja, bij de boterbloem, ja. Nou, er zijn hier ook prachtige posters. Hoi. Oh, je staat even te genieten van de schaduw. Ja, we zijn live op uh, Radio Paterbloem. Hoor je hier mensen uh, op te jagen? Uh, nou, ja, het is voor een actie hoor. Ja, toch een beetje actie voeren hoor. Ja, ja, ja, voor het nou, rennen ja. van de boterbloem. Dus, uh, ja. ja boterbloem en de hele polder. En een hele Lutter Meerpolder. Hè? want ja. ja, het is ja. natuurlijk schande dat het allemaal bebouwd gaat worden. Ja, ja. onbegrijpelijk. Hè? Ja. Ja. En dat heeft ook helemaal, helemaal is, geen zin, want uh, het is dan uh, voor Schiphol gerelateerde bedrijven, maar ja, ja. De, de Schiphol ligt helemaal stil. Dus, uh, ja, precies. Uh, waarom uh, zou dat je dat nou doen? Weer van terecht, ja. Ja. Uh, nee, dat moet gewoon uh, allemaal uh, landbouwgrond eigenlijk worden. Precies. En uh, ja, biologisch, zoals het, uh, dat is het beste. Dus uh, ja. Uh, ja, daar, ja. daarvoor zetten we de mensen zich hierin. En, uh, nou, ja. uh, uh, ik ondersteun het van harte. Ja, ja. ja. ja liever lokaal voedsel verbouwen dan ja. uh, met een of andere garen. Precies. Uh, die een beetje ja, van ver, uh, ja nee, dat, is, dat zet en, geen soda erbij de wijk hoor. Nee, nee. We, we hebben het dus, nu nodig, hè. Dus, uh, Precies, ja. ja. Er wordt niks meer ingevlogen. Dus je nee. moet het zelf verbouwen, als we de weer gaan, moeten we eigen, Je eigen biologische voedsel moet je verbouwen. Ja. Ja. Nou, hier kan het. Dus ja, ja het is een ja. beetje zotterij dat het nou uh, allemaal uh, uh, wordt stilgelegd en er zand erop gegooid en zo. Ja. En dan, uh, in de hoop dat er dan ooit bedrijven ja. komen naar. Nou, ze ja. beweren dat ze iemand gevonden hebben, maar ze durven niet te zeggen wie het wie is. Wie is, wie het is. Oh, het, ja. is het is een reserveringsovereenkomst. Ja. Het is niet ja. eens een koper. De, de, de crisis is aan het staan, dus zegt ze, gooi het zijn mijn Er is dus geen koper, er is een reserveringsovereenkomst. Aha. Dat is nieuw voor mij. Dus uh, die reserveerde Ik kan ook zeggen: van, Nou, we zitten nu een beetje krapjes, maar bedankt voor ja. alle moeite, belastingbetaler. Ja, ja, sterker nog, dat zit en er wel uh, in natuurlijk, want uh, alles ja, ligt helemaal plat. Maar dan dus hebben ze wel uh, de, de, de hele landbouwgrond uh, verklaard ja. Forever. Door het onder het zand te gooien. Ja. Nou, ja, het is nog niet verloren hoor. Hè? Nee, nee uh. we, hebben, we hebben nog een paar maanden, maar. Uh, ja. Het stadsbestuur moet nou eens een keertje wakker worden. Ja. Suf. ja. Ja. En het is natuurlijk nu. Het is heel moeilijk actievoeren nu. Ja. Je hoort allemaal. De politie al, al, al, al, al, al, is al alweer een paar al, al, keer geweest, hoor. Ja, ik vandaag. Ik zou het ook al voorbij. Ja. Nou, ze zijn vandaag uh, relatief uh, relaxed. Ja. Ze laten onze democratische rechten nog een klein beetje met rust. We mogen ons uh, nog uiten. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ze Toch al een beetje vrijheid in de politie. Ja, maar goed. Als je hier met met een geld guurt zou zijn, dan zouden wel degelijk gaan ingeven ja. denk ik. Maar we hebben daarom een die oproep gedaan die allemaal, ja. Ja, ja. Ja, om gewoon nee, verspreid te gaan. Ja. Ja. Maar we hebben toch wel wat aanloop en uh, mensen ja. die geïnteresseerd zijn vragen ja. iedereen of ze uh, willen delen wat ze doen hier. Of ja. een fotootje maken, op social media zetten. Ja. ja, wie weet, hoeveel handtekenen wij gaan ophalen, dat er nog een paar nog. En die uh, petitie, is dat uh, dezelfde petitie nog steeds nee. als eerste of Nee, is het, het nieuwe? is een nieuwe petitie. Oh, Oké, okay. dus ik moet weer opnieuw... Die is uh, eigenlijk om het uh, herziende bestemmingsplan te ondersteunen. Oh, dus ja. om het terug te herbestemmen naar landbouwgeld ja. in plaats van een bedrijf. Ja. Uh, ja. uh, ja. Dat plan is ingediend. Ja. Okay. Hallo. Hallo mevrouw. Hallo. Mooi hoor. Dank je wel. Ze ja, willen de hele ja. polder gaan volbouwen. Dus... Ja, ik las het in het parool van de week en ik heb dit gebied pas ontdekt. Ah, oh, wat is dit hier mooi? Ja, ja. ja prachtig hè. Subliem. Ja. Ja. Hij ja, ja. hou een beetje afstand. Ja, ik wou hier eigenlijk alleen eventjes een polder over je zelf. Vindt u dat goed? Dat is prima hoor, ze ja. gaan we ook uh, buiten. Bij... Uh, wij zijn astma mensen, dus oh, oh, oh, we moeten een ja, beetje we extra opletten. Extra voorzichtig. Ja. ja. Maar, maar in ieder ik, geval goed uh, bezig, met buiten fietsen. Ja, maar jullie redden het toch wel, hè? ze gaan het toch niet doen, hè? pakken oké. Okay? Ja. ja, ik zag het. Uh, waar, oh daar is het papiertje. Ik zag het van de week. Dank. Heb ik het? Ja, dat ja. is hem. Ja. Oh, dat zijn er twee okay. van. Ja. Dank u wel. We gaan ons uiterst het best doen. Ik zal ja. mensen mobiliseren. En geniet van het uitzicht. Ja. Het moet weer een actie geweest. Ja. Uh, ja, ja. nog even wat pontjes vastbinden. Ja, de boot, uh, ja, joh, als je vrouwen uh, technische dingen en tijdens een stemming geeft, dan, uh, dan, dan, dan ga ik uh, ongeveer nou, dus uh, ja. ja, uh, dus uh, ja. het vrouwen. Kijk eruit, Joel, het gaat gevaarlijk worden. Uh, dit kan ik echt niet doorbijten. Nee. Ja, dus het, uh, het bootje Want, gaat tegen eh volgt het land tegen die paal midden in het water. Nou, ik kom zo nog even, even kijken. Ik ga eens eventjes eh uh, ja. ja, denk ja, je hele weer te schaven? Ja, je nog een keer hele weer, maar je hebt zo Ja, het is dus een eh uur komen gegaan van eh gewoon mensen die lekker aan het fietsen zijn en die, die net de polen leuzen en die denken van wow dit ga je toch niet volbouwen en laat het nou net een van de leuzen zijn hier wil je toch niet bouwen je op de motorbloem geweest? Kijk, daar is Alice. Heel even. Hé hey Alice. Even. Hey. Ben je het nieuws aan het bouwen? Oh, de zon schijnt er eens weer hoor. Ja hoor. Ik ben... Echt. Heel de winter. Ja. Ik gezien die man. Nee. nee ik heb binnen, binnen geschuild. Binnen geschuild. En uh, nu ook een tijdje binnen geschuild, maar ik kunnen er weer buiten schuilen. Ja, precies. Dus waar ben je aan het bouwen? Een uitkijktoren. Ah. Heel goed om te zien of ze kan je eraan je, kan daar, dat kun je dan ook klaar zien voor die kolderings. Ja. En daar ja. kun je zien wat je niet wil. Ja, precies. Goed, hè? Oh, en misschien kan meenemen. je dan aan deze kant een spiegel maken. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Nee, het gaat erom mensen beseffen wat ja. ja. het is. Ja. Was je al daar? Ja, ik ben... En? Is het portemijs? leuk? Ja, hangt ja daar veel? hangt van alles. Ja, ah, leuk. Ja, zeker, cool. ja. En er komen steeds meer mensen bij. Ja. Nou, er waren zelfs net mensen die uh, hadden... Vies die fietste hier voor het uh, eerste een beetje. Uh, ja, ik moest helpen. Ja, het idee is dat jij niet op die bal gaat staan. Oh, nee, nee, nee. Sorry. <laughs> stond er niet bij, hè? Stond er niet bij. <laughs> ja, bij. Nou, vast Kijk, die balk gaat allemaal vastzetten op dezelfde nee. hoogte als die andere. Ja. Uh, nou, een beetje naar jou zo, Bouwk. Uh, beetje, beetje. Oh, ja. ja, dit. Dit wordt wat moois. Ja, hè? Ja, zeker goed. Nee, ja, het oog wil ook wat. Ja. Dit kan ik wel. zeker en uh, hoe gaat het hier verder met, je, met uh, de, de boerderij en alles? Is uh, nou, boerderij? met de boerderij, die zitten in een traject met de ombudsman. Die hebben, heeft een uh, oh. onderzoek gedaan naar uh, de hele situatie en is al tot, tot wat conclusies gekomen. En aan de hand daarvan zijn nu een aantal gesprekken aan het plaatsvinden. Ja. Of in ieder geval een soort van, nou ja, wat ik zeg, traject. Ja. Uh, en uh, met behoud meer hebben we op dit moment uh, een petitie lopen om een... We hebben een herzieningsverzoek en stemmingsplan dat, ingediend. Dat kunnen mensen allemaal tekenen. Dat is ook de reden van de hele actie vandaag: dat, mensen, dat we die petitie even onder de aandacht brengen ja. het feit dat we dat al gedaan hebben. Ja, maar hebben zin, uur... iedereen moet het niet weten. Nou, het is niet zo, we noemen het een petitie omdat mensen dan snappen dat ze een handtekening moeten zetten. Maar het is in feite uh, een soort steunverklaring. ...dat jij ook vindt dat hier agrarische bestemming moet komen oh, okay. en in bedrijventerrein. een aantal, uh... Nee, hoeft niet. Maar oh. we hebben gewoon besloten dat we dat willen. Ja. Dat dus dat is. we gewoon zeggen, weet je... Het, het, nou ja, en het is natuurlijk ook, weet je... Het, ze doen ontzettend hun best om maar een beetje van... Ja, die klimaatactivisten. Ja, ja, ja. En daar gewoon helemaal niet bij stilstaan dat het gewoon de hele buurt hier is. En dat er ja. gewoon ontzettend veel mensen zijn die om heel veel diverse redenen... Ja. ...vinden dat dit moet blijven. Dus dan ja. denk ik... Uh, ja, dat moet je dan ook visualiseren denk ik. Dan moet je ja. gewoon ook laten zien hoeveel mensen het ja. aangaat en aan willen ja. gaan. Ja, ja want uh, ja, ze Hoog komen plan. met een Groenplan 2050. De de ja het, god. Dat is allemaal ambitieus. maar vast dan pak ik de Begin maar eens met het Groenplan oh. 2020. En ja. rijdt hier wel echt? Ja maar dat trek je wel recht joh. Nee maar ik heb me ook, daar heb ik me vreselijk over opgewonden. En dat is ja. natuurlijk wel heel wat er gebeurt, weet je wel. Donut-economie, klimaatnoodtoestand. Ja, ja, ja. Weet ik veel wat ze allemaal niet verzinnen voor een enorme vergezichten van ja. hoe Amsterdam wel niet gaat zijn. Ja. En ondertussen hebben we het allemaal over plaatjes voor 2050. Waarbij we al zeggen dat we er eigenlijk geen geld voor hebben. Ja. Om vervolgens geen ruk nu te doen. Ik denk van, je zit er nu, je zit er niet in 2050. Dat is alles op mij betreft. Nee, nee. <laughs> Dit jaar nog even, even de polder redden hier. Die, die grote de buik die, die knoep Oh, daar, ja. Zo. <laughs> ja, nou, die zal, dus niet, uh, om, die zal niet gauw meer omvallen. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. Uh, enorm, maar worden uh, wordt er hierin gedraaid. Zo. Ik ja. Ja. Nog even waterpas of... Uh, ja, even waterpassen nog, nog nee, Ik had hem had, uh, al uh, waterpas Ja, maar ik heb hem inmiddels wel bewogen. Nee, um, vooral die, die paal in de midden houden zag ik nog. Even een dingetje. Eetje omlaag. Ja? Driftig doorgebouwd. Nee, hey, ik ga even ja, bij de, bood. de bood Ja, doe dat. Kijken. Leuk. Ik zie hem. Uh, ja, tot later. Tot later, dank je. Oh, en wanneer is hij gepland klaar? te zijn vandaag al? Of, uh, uh... Ja, hij gaat vandaag. Nou, in, in de ruwbouw hè. De finishing touches <laughs> moeten nog. Nee, ja. en mijn idee is, want ik heb natuurlijk nog een belofte liggen van Femke Halsema, dat ze langs wil komen. Ja. Uh, dus ik dacht, ik kan ze mooi inlossen door deze toren te komen openen. Oh, dat is Dus dat is nu een beetje mijn idee Dat we de actie kunnen komen Ik Streef Femke naar de Luttenweer. Ja. En ben je dat even nu verder? de nee. En dan, dan mag ik ze zelf te zitten. Ja. Kijken. Ja. je nog nooit geweest. Nee. nee. We proberen er allemaal zo ver mogelijk van te blijven, want we ja. hoeven je er niet over na te denken, want achter het ja. beleid zijn ja. Nou, ja, succes ermee. Ja, Als we nog iets daarvoor kunnen doen... Ja, ik hou je op de hoogte. Dan moeten we er verder Zeker. Ja. ja, zo gaat dat hier. Uh, Femke Halsema die komt binnenkort de uitkijktoren openen. Zodat je... Aan de ene kant ja, prachtig uit, kijk Aan de ene kant kun je zien hoe de pollen is en aan de andere kant kun je zien wat ze daarvoor terug willen plaatsen. Nou, even kijken of we weer in de lucht kunnen komen. Zo, dit is nog steeds serieus shit, open radio paddenpoe. Dus we luisteren of we, nou alweer luisteren. Uh, oh, we, we nu alweer live zijn. Nou, zijn weer. We lopen nu... Ja, je hoort dat je net uh, binnen het interview van de even schreef, misschien. Maar uh, ze vertelde dus dat ze... Uh, en, kijk, door aan het maken is en de bedoeling is dat die binnenkort is en dat dan onze lieve burgemeester Femke Halsema die beloofd heeft langs te komen om die toren te openen en dan kan ze zelf even zien wat ze hier kapot aan het maken zijn. Dus, nou, er zijn hier wat mensen aan het werk. Kijken of die uh, tijd hebben. Hallo. Het ja, zal wel een hoop werk zijn, uh, water dragen. Ja. Het is een uh, live opbereiding op Pattenpoel. Hai. Hoi. Want het is alweer uh, een week, kurk droog hè? Ja. Het is ja. al uh, bijna drie maanden of zo, kurk droog. Ja. Met, nou, een bijtje tussendoor. Ja, en een beetje tussendoor. Ja, het is ja. hartstikke droog. Ja. Je moet eigenlijk natuurlijk met treintje praten, want die is ja. er elke dag... Uh, Nee, bezig. Maar zoals je ziet, ja. we doen een beetje met vietertjes. De jonge, ja. allerjongste plantjes krijgen een slok ja. in hun kuiltjes. Dus ja. uh, we brengen ze met uh, love en tender care en some water ja. op, hopen we. De artisjokjes en ja. ja. was ja. nog meer? Maïs, ja. prei, ja. knoflook, aardbeien, ja. bloemen, aardbeien. Het is dus allemaal heerlijk. Ja. Prachtig. Moet nog even... en, uh, je moet ook vooral even in de tunnel. Waar is het? Ja. Oh ja, nee, nee. Ja, we hebben ook een tunnel. <laughs> okay. Maar ah. deze staat nog dicht ook. Ja. Dan zal de... wel echt heel warm zijn. Ja, ik denk ja, dat er echt allemaal het mensen in komen. <laughs> <laughs> Ja, ja, ja. ja. Wij hebben maar, ook zo'n ding. Wij hebben de deuren openstaan en is is al 40 jaar. Dus, uh, Weet je wat nou zo bijzonder is? Je zei ik net ook al. Je zou hier geen radioprogramma kunnen maken normaal als het geen corona was. En dan had je de hele tijd getuigen. Ja. Kun je echt? Ja. Ja, nou, dat is inderdaad een verschil. Echt niet ja. om aan te horen. Ja, ja. ja. ja. ja. Het is ja dat ben ik helemaal blij mee. Zeker. Zuiver. We zitten al onder een aanvlieg. Het Waar? Dus ja, waar? Een vaart. Uh, ja, oh ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja. dan kun je ook lachen. Ja. Maar voorlopig uh, moet de aarde even ademen. Ja, zeker. Wij ook, hè? vonden we net. Ja. ja. Nou, het eerste wat je tegen me is een lekkere tijd, hè? Ja, zeker. Ja. Heerlijk. Iedereen okay. komt een beetje tot rust. Even bij. Maar, nou, ja. succes. Ja. ja, jij ook. Tot later. Oh. Succes. Ja. Dit is, dat is echt een goed leggen. Dan gaan we met het volgende project, een brug. Okay. Ik ben de wandelroute aan het openleggen weer, uh, daar. Okay. Dat was uh, Je kon altijd van daaruit, dus er hing al een oud bordje, dat dus heb ik inmiddels ja. gisteren ook. We zijn weer open hier, en de wandelroute ook. Er was een vrijwilliger die het vorig jaar een brug gebouwd. Okay. En die hebben ze dus uh, van de Zatzee Zatzee hebben ze gesloopt. <laughs> dus is iets je denkt nu heb ik een, wat lager, je ziet hem nog niet. Oké. Okay. Ja, met die rommeligheid. Je kan ook En een leunetje leun kan je wandelen. Zo, nee, dan loop je gewoon rechtdoor. Door, langs het, ja. het is een officieel pad. Okay. Ook. En uh, dan kan je gewoon doorlopen. En daar zit een, uh, in het hek. Kun je gewoon uh, het hek overzetten. Officieel mag het niet, maar ik heb een klein bakootje uit. weer uh, ontsloten. Man. Ja, dit is uh, serieus shit. We zijn ja, er even, even uitgevallen. En wat, wat was dat ik... Midden in een gesprek... Uh, in het eerste weekend dat ik, uh, dat ik hier kwam... Ik ...met wat ...met ladder hier, alle bordjes Die oh. stonden gewoon de verkeerde kant op. <laughs> Wie dat Hello. nou gedaan heeft, vraag je af. Maar die heb ik allemaal weer met een ladder heb ik die weer, uh, ja, recht gezet. Ik ben ben. <laughs> Hallo. Hallo. We zijn uh, live op radio Patapoe. Uh, uh, Patapoe? Ja, we oh, zijn live op, op onderzoek uit. Oh. Nou, bij deze dan. Ja. Nee, uh, Dit is uh, serieus shit. Ik hoor u praten over allemaal wandelpaden en zo. Ja, nou, uh, wandelpaden. Kijk, daar uh, uh, zie je die hoopjes zand. Ja. Daar zit een brug. Zit nog net? Ja, ik heb mijn bril niet Nee. Ja. <laughs> we, we kunnen er ook heen lopen, maar daar zit ja. een brug. Ja. Of zat een brug. Ja. En die brug is gejat door dat uh, gezelschap wat daar uh, enorme... Ja, uh, is zogenaamd aan het ontwikkelen Van die blokken. Ja. Het ontwikkelen van het land. ja, ja. ja. En uh, die brug is vorig jaar uh, oktober gebouwd. Ja. En begin april is hij gewoon op een ochtend weggehaald. De boer was even oh, afwezig. Ja, met mijn kleinkinderen heb ik daar nog overheen gewandeld. Ja. De week ervoor. En toen wil, ik wilde ik vast... hardlopen. hardlopen. Ja. En opeens was de brug weg. Want die brug was om zodat dat treintje haar akkerlanden kon uh, bereiken. Nee, het is echt dus, alleen maar een wandelbrug. Oh, ja, oh, dat, okay. dat hebben ze al opgegeven. Dat, dat, oh, maar dan loopt ook een wandelpad. Een officieel wandelpad. wandelpad. Of, officieel oh, wandelpad. Ah, okay. Dus dat, wow. dat heb ik nu weer. En ik heb nu een brug wat lager, vlak boven het water gemaakt. Yeah. Heel licht. Je kunt hem zelfs ophalen, zodat ze hem ook oh. niet weg kunnen halen. Maar Treintje zegt, volgens mij doen ze dat niet nog een keer. Dus ik laat hem nu liggen. is ja. dus een leunetje. En dan kun je dus gewoon van achteren weer naar voren lopen. Oh. Het hek daar is open gemaakt, want dat... Ja, één bakootje en je had het uh... en ze kunnen, ja, nou, ja. het is niet stuk of zo, maar je nee. kunt gewoon het hek open en dicht doen. Ja, ja, ja, ja. Dus daar wil ik ook een, een A4'tje ophangen. Ik heb het bordje weer in ere hersteld, want er stond al een uh -huh. bordje, boterbloem, kop koffie. Ja. En ik heb nu, uh, ik wil dan bij het hek zo van ja, u zit goed, dit is echt de opening. En dan ja. kunnen ze weer iedereen kunnen ja, ja, ja, ja. lopen hier. Dus voor mij dan kun je helemaal tot achteraan in de polder lopen? Ja, daar, nou dat daar, is een soort natuurgebied, hè. de ringvaart ja. zie je daar ook. Ja. En daar kun je gewoon overal wandelen. Uh. Ja, maar ja, dat loopt dus gewoon door. Door en dan ja. kun je de prachtige routes lopen over die dijk daar. Ja, zei is de ja. Echt schitterend gebied. zonder om dat te verdozen, denk ik. Ja, nou, en dit is... Van de, dit is van... de Ik ben nu uh, de bevloeingssysteem top opgekocht. En uh, dan kun je achteruit de sloot... Het, is het voordeel van die sloot die toegebouwd is... Dan kun je achteruit de sloot kan ik tot drie kwart ja. toe... Kan ik nu... Inmiddels een, een bevroeien vanuit de sloot of ja, drinkwater ja, ja, ja. te gebruiken. En nou toevallig die manier die ik net sprak, die was met een ontwerp van een windmolen bezig. En daar ah. ben ik ook naar aan het uitkijken. Oh, kijk eens. En, ja, dat is een goede. Ja. Dus die combinatie, dan kun je nou gewoon door. Een windmolen en een pomp. We hadden dat vroeger, ik kom van de boerderij, maar daar hadden we een, een watermolen. Ja. Ja, die wieken draaien en dan draait er een schoep en dan gaat het water stromen. Ja, dat is niet elektrisch dus? Nee, nee, nee. Maar wat is, voor wat is dat voor systeem dan? Dat was voor... Uh, Hoe heet dat? Voor, uh, nou, dat is gewoon een windmolen. Ja, het is heel oud hoor, ik heb het over uh, Ja, maar dan maakt het niet uit, die uit. oude systemen werken vaak beter. Nee, dat is gewoon een windmolen en de, ja, dat ding gaat draaien natuurlijk. Ja, maar wat voor... En dan voor... gaat er een as naar die... Uh, ja, dat weet ik, dat zat onder de grond, dus dat kon ik niet zien. oh er ja. zat een soort pomp. Ja. Dat kan natuurlijk gewoon een waterrad zijn of zo ja. wat dan ja. ook. Ja. Ja. ja, want dat heb ik nog zoiets van, dat zou ik nog het mooiste vinden als dat ja. gewoon echt mechanisch ja. Ja. Ja. omhoog ja. Ja. Ja. komt. Weg met elektriciteit. Ja, precies. De dat afhankelijkheid tegenover... daarvan. Het draait al en draaien is wat je nodig hebt voor een pomp. Ja. Dus waarom zou je... Ja, ja zo'n plungerpomp, dat is, hoeft alleen maar dit te ja. doen. Ja, plungerpomp. Is... Ja, zo heet dat. Dat, is, dat zit mooi in elkaar. Ja. Met, met balletjes die dan, als je onderdruk geeft, dan loopt het niet naar beneden. Ah. En als je overdruk geeft, dan, nee, dan blokkeert hij het naar beneden en dan loopt het omhoog en zo krijg je het steeds omhoog. Ja, ja, ja, ja. ja ook zo'n ouderwetse ja. heng, heng dat, dat, ja. Ja, ja, ja een... Dit heeft mijn, mijn dochter heeft dat nog ja. Dit, in de tuin staan, dus dan ja. moet ik nog eens kijken of ik dat kan, ja. Ja, ja. kan, uh, of ik dat hier actief kan maken. Want het is zo, ja, droog, het is zo droog. Ja, joh, dat regenwater dat is wel duizend keer op natuurlijk. Nou, dat, uh... dus in die sloot staat gelukkig, die illegale sloot overigens, Ja. Er staat gelukkig wel veel water. Het ja. is diep. Ja, ja, ja. Dus dat is, uh... ja, en het is allemaal verbonden nog steeds, toch, Al die slootjes? Ja. Dus, uh, ja, er, uh... Nou, hier, hier staan deze. De kompen... is, deze staat inmiddels al droog, hoor. Oh ja? Ja, kijk maar. Oh. Hier. Wow. Dit is... Uh, dus, ja. ja, ja. Uh, in dat opzicht hebben ze iets uh, hmm. goed gedaan. Ja. Nou, ik kan me herinneren, vorig jaar met die bezetting was, er ook, uh, was het ook allemaal droog daar, die grippels. Uh, ja, uh, die ja. Nou, dit zal ook op een gegeven moment wel droog zijn uh, eind ja. augustus. Nou, we mogen toch hopen dat we nog een keer regen krijgen, of niet? Ja, ik zou bijna denken: volgend jaar februari pas weer. Oh ja, zo maand. Ja. Nou, liever niet. Nou, ja, het is veel regen. Ik was er blij mee. Met de ja. hele winter heb ik eigenlijk zitten wachten op, ja. uh, op regen. Nou ja, en toen kwam februari, hoef je niet meer. Uh, nee, nou me te ik heb er geen last van gehad. En ik ga nog wel ja. eens hardlopen en dat soort dingen. Dus ja. het is. Het is uh, nou ja. ja. Ik woon op een landje met, met, met allemaal zand, bouwzand, Oh ja, ja allemaal nee, staan. Ja, nee, dat is niet... Ja, een ja. Oh ja. Maar goed, ja, nu is het weer keurig droog. Dus, ja. Ja, ja. We halen ook water uit de grond, dus de plantjes die, oh ja. hebben voorlopig nog genoeg. Ja, goed, maar ja, dan zakt het grondwater weer. Hè. Dat hebben ze verderop in de achtergrond. Ja, Brabant hebben ze problemen nu met de ja. droogte. Ja. Grondwater anderhalve meter onder, of bijna twee meter onder het normale niveau zit. Ja, ja, ja, ja. Ja dank, ja. En als je ja. die grote jongens ziet die met zo'n zo zo spuit, ja die met zo'n trekker ja. dat omhoog en halen en, is en dan met dit weer, driekwart van het water ja. gaat, de, gaat de lucht ja. Ja. Ja. in. verdampt ja. Ja. wat moet je ermee? Ja. Ja. En moet je ik, ik, maar ik, ik loop met een spuitje hier. rond hier, gewoon vlak boven de planten, dus ja, ja. dat komt in, het, in de aarde terecht. Het enige wat je moet hebben is geduld en geen haast. Ja, precies. Tijd. En weet je wat nou het mooie is? Tijd is een van die weinige dingen die we helemaal gratis krijgen, is oneindig ja. tijd. Ja. De mensen die zeggen dat tijd geld is, dat zijn leugenaars. Ja, tijd nee. is gratis. Je ja. hoeft je helemaal niks voor te doen. Ja. Je gaat gewoon zitten. De tijd die blijft maar komen ja. en gaan. Ja. Dus, uh, nee, ja, en met het tijd, idee dat je heel veel te doen hebt, dat is uh, nog wel het probleem. Ja, je kan jezelf druk maken. Ja. Ja. Maar dat zegt het wel. Dan maak je jezelf druk. Ja. Nee, die corona was wel in het Schiphol dicht. Ja, eerlijk, van de stilte. En dan vanaf dat moment ben ik, vanaf het moment dat die dat dicht ging, dacht ik, oh ja, dan moet ik dus naar buiten. Iedereen moet binnen blijven, maar ik ga lekker twee uur wandelen per dag elke. Ja, want het binnen zitten. Als er een virus blijft die binnen, weet je wel, de weerstand moet je opdoen buiten. Vitamine D en activiteit. Dus ja. dat heb ik Lijker altijd met uh, gehad. In en, zo. en ik ben virusspecialist. Oh, ook nog? Ja, nou zo. ja, praktisch iets gezien dan hè. Ah, okay. Ik geef les op een school. Ja. En die kinderen snotteren je de hele dag over. Vijftien ja, ja, ja, ja. jaar geen koorts gehad. Hm. Uh, of dit covid nou uh, iets bijzonders is, dat weet ik niet. Maar uh, okay. ik geloof het niet. Het is een dus ja, ja, maar die hebben we er, uh, er al heel veel van. Ja, dat, uh... En uh, uh, ik... Ik werd vorig jaar juni door mijn baas gevraagd om wat extra les te geven. Ja. Maar eigenlijk had ik daar geen zin in. Ja. Dus ik zei al tegen hem: wat moet je me nou net de laatste twee jaar nog even over de kop hebben? <laughs> dus mijn immuunsysteem, want ik was in, in de kerstvakantie, dus vlak voor de kerst, ja. koorts. Een week lang, ik heb nog nooit natuurlijk, een week lang koorts gehad. Een week ja. lang koorts. Ja. Dus mijn immuunsysteem is gevoelig voor dat als ik iets doe waar ik eigenlijk geen zin in heb. Heerlijk, ik heb de bank gelegen, boekjes gelezen, van alles en niks aan de hand. Ja. Ja. Uh, en uh, dus in dat opzicht ben ik dus virusspecialist, ik dus ja. met een beetje beweging en buiten zijn, 15 jaar besnotterd ben met ja. allerlei virussen. Er zal vast een ja. covid variant bij gezeten ja. hebben. Niks aan de hand. Een van de weinigen die nooit ziek is. En je gaat ja. iets doen, ik ga iets doen. Dus dat hele immuunsysteem, dat snappen ze nog niet. Dat denk ja. ik. Ja. Daar zouden ze dus meer individueel, dus niks ja. statistisch, nee. al die statistieken, flauwekul... Daar ja, heb ik niks aan. Het is natuurlijk ook zo logisch als wat. Hè? Kijk, als je, als je, als je, als je uh, in balans bent, zo, dan, dan werkt alles beter. Ja, ja. Als je gelukkig bent, ja. dan, dan werkt alles beter. Ja. Ook oh, je lichaam. Dat denk ik. Ik heb zelf ook dus zo'n, ik ben helemaal niet bang voor de dood. Als de dood moet komen, dan is het klaar. Ja, dus maar geen uh, komt bij iedereen een keertje langs. De ik, ik, enige, ik zeker, uh, enige zekerheid van het leven is dat je doodgaat. Ja, dat is, uh, dat is uh, duidelijk. En ik ja. heb uh, zelf zoiets van, dat is mijn oude jas. Die hang ik dan aan de kapstok en vervolgens ga ik uh, in een volgend leven zoek ik de aardeervaring wel verder op. Ik heb daar helemaal geen, uh, geen ja. ingewikkeldheid liggen. Ja. Ja. Dat uh, is ja. mij wel duidelijk geworden. Nou, uh, voorlopig uh, ben je hier lekker bezig. Ja, ja. Iedere middag. Ik zou zeggen, ga zo door. Ja. Iedere <laughs> middag gewoon lekker... Uh, ja. Het weer leent zich er ook wel voor. Ja, het, is nou echt... het lezen ja. komt alleen een beetje. Ik heb nog zoveel dingen die ik graag wil doen. Ja. Dat komt een beetje in de verdrukking dan. Ja, daar heb je ja. donkere uurtjes voor nodig. Die zijn er niet zoveel, hè, nu? Nee, nee, nee, nee. Het wordt steeds minder. Ja. <laughs> ik ga deze in maar de oplader, in de oplader leggen en dan uh, gaan we dit eens even opruimen. Ja. Okay. Nou, nou bedankt de radio? Ja. Radio patapoe. Pata. Patapae. Patapoe, ja, ik luister nooit radio. Nee, ja, het is, al, het is via internet. Oh ja. Kan je luisteren? En je kan het ja. ook terugluisteren. Serieuze shit heet het. Oh ja. Als je Kijk. dat zoekt, dan vind je het wel. Serieuze shit. Ja. Dan uh, komt het <laughs> gewoon op. De... Nou. Oké. Okay. Bedankt. Goed. Hoi. Ja, we komen nu natuurlijk bij het belangrijkste onderdeel. Maar het is tijd om te gaan. Zoveel, toch? dan niet We gaan nog staan, toch? We willen nou, nee, oké, gaan de het well, yes. is shit radio -patterpool. doen we het nog? ja, we horen de vogeltjes fluiten even kijken bij de winkel druk het is. Er mag natuurlijk maar twee mensen tegelijk naar binnen. Ja, Kan je nagaan? Nou ja, Wat ze allemaal erbij halen. Oh, veel te druk hier. Ik ja. vertrouw oh. ze ook niet meer Oh, dus hier een van de, de, de zanger is zo licht. Ja. Heb je ook? Van de vervuiling? Ja, ik ben een vlak ja. gehad. Nou, uh, okay. oude ben alles. Uh, ik Nee, dit is een live op radio pattenpoel. Wat zeg je? Een op radio pattenpoel, serieus. Oh, zit. wauw! Wat heb je? Ja, je hebt uh, iets gekocht. Boterbloem -honing. honing. Ja, kijk eens. Eigenlijk is het mooi. Het er echt hier. Zeker? We hebben ze een uh, bij, uh, bijenhoop hier. Ja, een joh. Bij, uh, ja, het vliegen hier rond en lekker ja. op de, ja. Ja. de vlierbloesem. Ja. Ja. En uh, overal. Heb je ook nog iets opgehangen daar, ontzettend? Ga, ah, ga ik nog dus doen. Ga ik nog doen. Ik ga nog een beetje dille plukken. Ah. En we hebben even een boomgaard gelegen. Oh, en Misschien gaan we hier nog van de zomer wel even bivakeren met de van Varen. Kijk eens. Yes. Ja. Yeah. Dus uh, man, mooie dag, hè? Ja, heerlijk, ja. ja. Superplek, superdag. Ja. Yeah. Goed. <laughs> ja. Nou, ik vind het leuk. Ja. Oké, okay, tot kijk. Oh, hey, ja, Jij ook. Zin ja, zin ja. Zin. ja, Je niet herkent met je zonnebril. Je bent een beetje hey. ja, nou, ja, nou ja, we zijn uh, blij dat het er allemaal nog is, hè. Ja, zeker. Ja, en, uh, lang en gelukkig. Ja. ja, ja. Nou, en hoorde gelukkig. ik dat het helemaal geen koopovereenkomst is. Wat hebben ze het over? Het is een reserveringsovereenkomst. Oké. Okay. Kijk, houdt in de gaten die er rakkers. En dan en komt er nou een enorme, enorme dikke vette crisis aan, dus dat gaat nog jaren duren allemaal. Heerlijk, dus, ja hè, prima. Misschien hebben we nog jaren de tijd om het onver te schot halen. Oh, dat, ja. dat zou fijn zijn, maar ja, ja, dat Misschien het. is de hoop de vader van de gedachten dus. hmm, nou Je ja, weet het niet met deze tijden, dus uh, de tijd kan keren. Ja, maar het is voor jullie ook helemaal niet leuk allemaal, hè? want jullie kunnen helemaal niet, uh, niet spelen. Nou, dat gebeurt allemaal nergens. Ja, nou, we spelen elk weekend we in de binnentuinen van uh, verzorgingstehuizen oh, en uh, kijk eens. Oh, wat goed. Anderhalve meter uit elkaar spelen ja. we met een kleine volvaren uh, Ja, oh, dat zijn net te veel. Ja. ja, maar we bieden ons aan en de mensen zijn blij. Oh, te gek. Nou, ja, het mooi, wordt heen. altijd uh, zeer gewaardeerd. Ja, dat is dus, voorstel Ja. Uh, ja. ja. Ja, je, ze zitten ook alleen maar een beetje alleen uh, oh, maar ja, binnen. ja ja, en, uh, ja zeker ja. Ja. ja, daar word je ook niet goed van. Nee, nee, nee. nou hartstikke goed zeg. Mm -hmm. ja. ja, succes ermee. So. Waar ga je de volgende keer heen? Weet je het al? Nu uh, komend weekend bedoel ik. Uh, even kijken in Diemen geloof ik. Uh, Duivendrecht? Van Amstag, een verzorgingshuis geloof ik. Of Duivendrecht. En uh, ja, ja. zo. Ga zo door. Ja. Spelen gewoon. Ja. Ja. <laughs> Gelukkig ja, ondertussen wel. hopen we natuurlijk wel dat het allemaal zo snel mogelijk voorbij is. Ja, uh, yeah. nou ja, er zijn ook mooie kanten uh, aan. Hè. Ja, zeker. De lucht ja, is ja, gewoon. Hoort, hoor de stad is uh, kan stil. De vogels horen. De vogels de de zijn blij. Ja. <laughs> ja. Dus uh, het hangt er een beetje vanaf van hoe voorbij het gaat. ja, <laughs> ja. ja. Yeah. Yeah. Ja, maar als uh, dus iedereen nou weer brrr, ja. uh, gaat knetteren ja. knallen uh, om uh, alle verliezen in te gaan halen, dan uh, ja, <laughs> vind het, uh, ik het wat minder. Oh, nee. Groen maar, opstaan, uh, dat zou mooi zijn. Ja. ja. Nou, er zijn een hoop stemmen in die richting, maar wakker blijven. Ja. Ja. Nou ja, Rutte heeft de jeugd opgeroepen hè, voor plannen. Het zou wel leuk zijn ja. als die daar dan ook gehoor aan een geeft. Jeugd van, uh, <laughs> hey, uh, zijn jeugd. Weet je nog voor de toekomst. Ja. Ja. De lange toekomst. Ja. Ja. De verre toekomst. Ja. Maar goed, we gaan het beleven allemaal. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Succes. Ja. Goed je te zien, man. Ja. Ja. Hoi toi. Ja. Doei. Doei die angst die wordt uh, verspreken. Uh, ja. En ik ga heel even met broers nemen, mijn Die wil een kaartje plaatsen. Ja, ik ga je zien. Jojo! Ja, ja, ja. Doei, doei! Hoi, Trantje. Tranje. Tranje. Ciao, ciao. ciao! Ciao, ciao. Hoi. ciao. Tranje. Tranje. Tranje. Tranje. Tranje. Hoi. Tranje. Tranje. Tranje. we twee biertjes. Yeah. Yeah. Nou, Tranje op radio paddenpoel blijven we maar uitknallen en we zijn nu in het winkeltje van de autobloem schuilers en daar is treintje hé hey, treintje hallo hoe gaat het ik even de gewoon een beetje bijhouden. We zijn live oh. op Radio Patapoel. Ja, Radio dus je, hoeft, je hoeft alleen maar te zeggen dat het goed gaat. Het gaat goed. Het gaat er nee, altijd goed. En wij raken zeggen altijd maar opgeven kan altijd nog. Precies. En uh, het schijnt dat het. Uh, de, dat er een reserveringsovereenkomst is en er helemaal geen koopovereenkomst. Nee. En er uh, komt een hele dikke vette crisis aan. Dus, uh, als het een beetje mee zit, hebben we nog een jaren de tijd om het allemaal over te schokken. Ja, wie weet redden we het nog, hè? Ja. Zolang ja. er leven is, is er wel. Hoop. Precies, zo is het. Ja. En, en de, de, de Europese Commissie die, uh, wil aanbevelen dat 25% van het Europese landbouwareaal biologisch wordt. 25%? Zij nemen, in tegenstelling tot onze regering, wel biologische landbouw, want er worden helemaal ja. doodgeslegen. Ik ga ja. ze Oh. Ja, ook een goed idee. En, uh, ja. ja, dus, uh, ja, er is hoop. Ja, zeker. Ja. En, uh, iemand zei net al van zoiets als de Guardian of zo, zo'n zo grote krant, die moet er eens wat aandacht aan besteden. Want iedereen doet net alsof Amsterdam uh, zo groen bezig is. Ja. ja Heel uh, natuurvisie 2050, nou, uh, DSS Laurens platuurt, Ivens, 20, 20. met zijn geveltuintjes. Ja. en, en wandelen. Laurens Ivens. Laurens Naïvens. Oh ja. We hebben hem hernoemd. En uh, ja, nee, het kan niet veranderd worden, want het is al besloten. Nou. Ja, do door, door, door zichzelf. Voorschrijd, het is, door het inzicht, uh, ja. ja. Het, is, het, is, het is allemaal Amsterdam en... Uh, Ik ben best voor de SP. ze doen hmm. helemaal goede dingen, maar landelijk of uh, ja. lokaal, denk je wel eens, ja. hè? Ja. Het is wel het leukste de tijdschrift wat ze hebben. E de tribune heet uh... oh. Wat is het dan? ECP zeg je in, dat? SP. Oh, SP. SP, oh ja. ja, ja. De tribune. Ja. Nou, dat is echt het beste, want ik ben oh. vaak lid geweest van partijen. Ja. Te beginnen met uh, PSP. Ja. ja, dat was ik ook ja. even. Waar ja, is dat ja. De ik ben ook nog geweest bij de oprichting van de, de PSO. Oh, Om nieuwste nieuws te lezen. Een socialistische, socialistische oh, organisatie. Oh. Met van Speklog, nog. kijk Maar dat we is niet gelukt, want, want we waren tegen aansluiting met de uh, PPR, ben ben, dus ja, ppr links, CPN. Meneer. en ja. oh. en PPR, CPN. Nog uh, ja. iemand, hè? Ja, zeker geschikt aan ja, ze de nou, Anyway, ja. Ja. ja. Nou ja, je ziet wat er van komt, hè? Links. Link voor het groen. We delen <laughs> hier wel de pest en absoluut niet groen. Toch? Nee, nee, een beetje postzegeltjes en zo, Postzegelgroen. Maar, uh, ja. maar hoe is het met de winkel? Komen de mensen nog wel? We hebben heel veel coronadrukte gehad, ja? maar het is aan het afnemen. Ik denk omdat de kappers weer open zijn, <laughs> of zo, dat mensen weer <laughs> andere dagbestedingen hebben. Maar ja. het is hopelijk beklijft er wat. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Nou, er waren net nog mensen die hadden het voor het eerst gezien. En die dachten, uh, uh, wow, mooi hier. En, uh, dus, dus er blijven nieuwe mensen komen die zich erover opwinden. Ja. Dus, uh, volgens mij komt het wel goed. Nou, Treintje, dankjewel. En, uh, Graag gedaan. En, nou, we spreken elkaar later. Hans. Ja. Ik was even Henk. Nee, Hans. Nee, Hans. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel, dankjewel Hans. Succes. Hoi, hoi. Jo. Zo. We weer... Ja, dat was een leuk, uh, leuk gesprekje met Treintje en dan gaan we nou als we weer gaan op pad om uh, op, op tijd uh, nog uh, aan de andere kant van de, uh, de polder te zijn. Dus uh, we gaan even afsluiten, nog een heel eind lopen en dan uh, zijn we zo weer terug.